In de Libische stad Misrata lijken de gevechten door te gaan. Journalisten en ooggetuigen melden raketexplosies en beschietingen. En volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn er zeker 25 doden gevallen. Volgens een arts in Misrata vallen er ook slachtoffers... ...doordat de troepen van kolonel Gaddafi landmijnen hebben achtergelaten... ...die soms vastzitten aan lijken die op straat liggen. Minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal wil de Europese hulpprogramma's voor Syrië voorlopig bevriezen. Hij gaat het in Brussel voorstellen.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 Uit verhoren werd duidelijk dat waarschijnlijk een van hen de kindergraven heeft vernield. De strijd om de titel in de eredivisie ligt weer open. PSV verloor vanmiddag van Feyenoord met 3-1. Ajax won met 4-1 van Excelsior. Door de nederlaag van PSV blijft FC Twente bovenaan staan. Ajax klimt naar de tweede plaats op één punt van Twente. En PSV zakt naar de derde plaats op drie punten van de koploper. Utrecht-Vitesse eindigde in 4-2. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het uiteindelijk een graad of 8. Morgen draait de wind naar het noorden en wordt het iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen meldingen van files op dit moment. U krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Ouderijn en de brug bij Zaltbommel. En de A27 Gorkum-Almere. Daar staan ze tussen de knooppunten Evendingen en Almere. Er kan ook op andere plekken worden gecontroleerd. Want het KPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 Everybody knows there Ain't no stopping. Come on, y'all, get on the floor. We're gonna take it back, make it bigger more. Ain't no party like an old school party, Call an old school party don't no stop. So, DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now, throw your hands high. It's one the mic, and I like to rock the house Woo! I'ma work that body, work that body And baby, just turn it down I'ma right. oh, really, hit me the hot pop, and don't stop Let me see that buddy rock Put your a jack cock to the side Let me hear you say, all right <laughs> so funky, furious It make you dance so serious When the people hearing us They start to go delirious Work it, let's work it Let's work it, work it, work it Now someone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 Zeg, en we kijken naar buiten en de zon schijnt en uh, daar doe je het toch allemaal voor Bob Sinclair en de Lala Zon Goedemiddag, het tweede uur van Entertainment View voor deze zaterdag uh, Wat is het eigenlijk? 22, 23 januari 2011 Of uh, april natuurlijk, uh, zaterdag 23 april 2011, blijft lastig En uh, ja, wil je nou even iets horen? Ik ben wel benieuwd, wil jij nou een zomerse plaat horen? Bel dan even naar de studio. Kom je gewoon even in de uitzending en laat je gewoon even weten wat je wil horen. Dan bel je even naar 023 573 1969, dus 023 573 1969. En dan kom je in de uitzending en dan uh, wil ik gewoon weten wat je wil horen. En dan uh, gaan we gewoon een klein gesprekje houden wat... Uh, wat je allemaal hebt gedaan vandaag. Like me leuk, dus even bellen 023 573-1969. Natuurlijk het tweede uur ook op popstar Henry. Maar nu eerst een nieuwe van Alan Clark. Samen met Jacqueline is dit Wherever I Go. Say goodbye, I can't recall. Maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je FM 24 uur per dag. Hete is. <lacht> Mr. 305 checking in for the remix. You know, they had 75 street Brazil. Well, this year is going to be called Gaiocho. <lacht> Que Hahaha. Cada. Que Kéola, Omega. En this how we going to do it. Dale!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 <laughs> I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want I know you. Want you know I want <laughs> One, two, three, four, uno, dos, tres, pop. Mommy got a ass like a donkey. With a monkey. Look like King Kong. Welcome to the career. Real fast. That's what it is. With the women down here. They don't play games. They uh -huh. off the chain. And they love to Everything and anything, anything, uh -huh. and then love to get. It. Wat een hit was dit hè, in 2009. Pitbull en I Know You Want Me. Begin van de uitzending vertelde ik over uh, ja, een man die op een piano speelt. Nou ja, dan denk je, wat is daar nou zo raar aan? Niets, maar het is, kan wel heel erg leuk zijn. Want deze man die je zo meteen gaat horen, speelt allemaal hardcore klassiekers uit de jaren 90. Luister even. Hij begint uh, met de Party Animals, Have You Ever Been Mellow? Beautiful days. want to be a hippie? is uh, filmpjes te checken op uh, Dumpert en dan uh, typ je gewoon even in Haha uh, Piano en dan uh, kom je hem vanzelf tegen. Nou, laten we hem gewoon even gaan draaien omdat hij toch wel uh, lekker is. Paul Elstak Rotterdammer, uh, plaat uit 1995. Maar hij is uh, bij de, deze jongen van dit, uh, van dit moment toch wel ook wel bekend. Want hij heeft namelijk ook een hit gehad met de Nieuwe Kids. Je weet wel die gasten van uh, Maaskantje van de film. Turbo en daarom uh, draaien we hem hier bij Entertainment View. Toch stiekem wel lekker DJ Paul Elstak. en laten we helemaal losgaan met Rainbow in the Sky. Shake your body down to the ground, The Jacksons. Was de single na on The boekie uitgebracht in 1978. En wat ook lekker is, is dat we gaan meteen door met een beetje Soul Everett's Band, Let's go round again. Radio in het zand. Dit is The Zandvoort. Zandvoort. Saunders of Jason Merez? Dean Saunders. Oké, okay, doe die. Want uh, Dean Saunders heeft natuurlijk een nieuwe single. Tenminste, eerste single na um, Popstars. You ja. and I Both. Maar eigenlijk is die van Jason Merez. Was it you, spoke the words that things would happen but not to me? All things are gonna happen naturally. Oh, taking your advice and I'm looking on the bright side and balancing The whole thing Oh, but it oftentimes times Those words get tangled up in lines And the bright lights turns to dark Oh, until the dawn it brings Another day to sing about the magic That was you and me Cause you and I them is winnen van uh, Popstars en dit was zijn single You and I Both Nou dacht ik dat het uh, liedje speciaal voor hem was geschreven en gemaakt Maar dat is dus helemaal niet zo, het is gewoon een cover van Jason Merez Was it you who spoke the words things would happen but not to me All things are gonna happen naturally Oh, taking your advice and I'm looking on the bright side And balancing the whole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 Ja, ja, ja, ja. De, het is gewoon een heel goed nummer, daarom snap ik, snap ik ook wel dat ze het hebben gedaan. Zometeen tijd voor popstar Henry naar Robin Tick, Dit is Magic... Right now You feel no hope Goedemiddag, oh, leuk! Goedemiddag, Henry! Ja, goedenavond avond inmiddels zo, jongens, dus... Uh, ja. Ja, luisteren, dat ook allemaal een, een, een, een goedenavond, uh, voor, de vooravond van Pasen, dus... Uh, ja, een heerlijk weertje, jongens, Mr. antwoord Heerlijk, 28 graden, was ik net. Ah, Ongelooflijk, jongens, Dus weer een heerlijk weertje in ieder geval. Ja. Nou, helemaal eens beginnen. Kast, hebben jullie al een uitnodiging gegeven? Voor? De van uh, William Kate. Oh, volgende week. Ja, tuurlijk. Wij zitten er gewoon bij, hoor. Ja, zeker. Zelfs wel. met een live-uitzending. Ja, yeah, waar David en Victoria Beckham zijn, dus Elton John en Guy Ritchie en uh, uh, Josh Towns en uh, Rowan Atkinson. Dus ik denk van, ja, dan moet op een gegeven moment GFM's. Doen we ook en uh, Maxima en Willem-Alexander natuurlijk. Ja, precies, ja. Ja, onze, onze koningin, uh, die, uh, die wilde wel komen, maar ja, als je, als je weet, is de volgende, die, die dag erop is uh, koninginnedag. Ja, ja, klopt. Uh, het zou een beetje te veel van het goede zijn, dus ik denk dat haar een mij is toch heeft besloten om lekker thuis te blijven en ja. uh, in ieder geval Willem-Alexander en uh, Maxima plat te ja, Ze wordt al oud hè? Ja, je wordt natuurlijk niet jonger want de jongens, het geld van ze allemaal uit, uiteindelijk. Dus, uh, maar ze hebben nog al lang volhouden, nou ik zijn 75 jaar en dan al die tijd uh, dat, dat ze me allemaal volhouden. Ik kan me er wel wat meer voorstellen, maar uh, ik denk dat langs het de tijd wordt het om het, het stokje over te geven, dacht ik toch of niet? Ja dat denk ik ook, het zal wel even een leuke verfrissing zijn voor Nederland. Ja, ah, dat denk het ook wel jongens. Prins Pils aan de macht. Ja, ja ik uiteraard hè. <laughs> <Zeker>. <laughs> Ik heb trouwens gehoord dat Obama niet is uitgenodigd. Oh, uh, wat dan? Ja, ik heb geen idee. Maar misschien hebben ze het zijn telefoonnummer niet of zijn uh, e-mailadres. <laughs> nee, daar maar ze weet. ping hadden ze wel. Goed, ja, in ieder geval... Er is in ieder geval ook staatsworte natuurlijk op, uh, op de lijst. En, uh, ja, en inderdaad, een van de twee die, die inderdaad, niet uitgenodigd zijn... ...is dat Barack Obama en Nicholas Sarkozy, de, de Franse president. Oké. Okay. Dus wat daar nou rechtsteekt, ik heb geen idee. Goed, ja, we hebben nog gelezen dat uh, Irene Moors... Ja. En, haar, en haar vader daarvan. En, uh, ja, die, uh, die vader van haar was niet zo blij met, met het typetje wat ze deed in de uh, tv van, van Kim Holland. Oké. Okay. Ja, ik voelde me ook wel wat en uh, is streng opgevoed waarschijnlijk. En, um, ja. Was die was eigenlijk helemaal hot En die wilde ze ook van de fanclub opzetten. Oké. Okay. Dus uh, ja, die was dus duidelijk uh, gechoqueerd, hè, zogezegd. Hè. Schande. Aan ja, de andere kant, ja, nou, ik denk ik dat denk, we ik denk er ook van. Ja, goed. Dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, hoort er allebei bij, horen, denk ik. Uh? Ja, zeker. Nou, ja, jongens, is natuurlijk uiteraard nou uh, Dancing with the Stars of uh, Sterren erbij bij yeah. gelopen Ja, klopt. gelukkig wel, zeg. <lacht> ja, dus we jij nou weer uh, zomerprogramma's. programma's ja, Heb je het programma gezien? Het nieuwe programma van. Uh, uh, ja, een klein stukje, maar ik heb al wel gehoord dat het weer te weinig kijkcijfers heeft, hè wat, wat is het dan voor het programma? Ja, ik heb het nu, ja, mijn man kan alles heet het. Oké. Okay. Ja, ja ik, vind, ik heb even gekeken, maar ik vind er geen rukkant voor zes dat ze dat doen. Ja. Ik vind het echt helemaal, uh, ja, ik, ik weet het niet, ik, ik heb hem er Ja, het is nu even afwachten wat er gaat gebeuren, want John de Mol, ja. die wordt die de deels eigenaar van SBS. Hè? Dus uh, er gaan veel dingen gebeuren nu. Wel. Ik denk dat we ook nog een beetje beter programmering krijgen. Ja, nee, laten we het hopen, want het programma van Danny ja. de Munt de Sing-Off, was ook niet erg populair. Hè? Nee, weet je wat het is? De, de, de loop is er een beetje uit bij SBS. Het ging heel goed een tijd, ja. maar Gerard, dat was alleen bij Gerard Joling. Het is niet vernieuwend meer. Ja, het, is het, is, niet, het is alleen maar oude programma's gebaseerd. Sterren dansen thuis oud, popstars oud, ja. en ga nou, zo uh, maar door. Maar wat natuurlijk ook een ontzettend belangrijke rol speelt, uh, de sfeer die je dus proefde bij uh, de eerdere programma's van popstars zo, die, die komt het niet meer in, uh, in de nieuwe programma's. En dat heeft denk ik ook te maken met de productie, die, die was vroeger in handen van iWorks. Okay. en Die heeft de SBS nou zelf in handen genomen. En, uh, dat, dat, dat is gewoon een dag naar verschil. Het is gewoon veel minder budget hebben ze ervoor. En de sfeer is ook veel minder. En ja, ik weet, die, die sfeer vind ik niet zo geweldig zoals die vroeger was bij uh, dit soort programma's. Nee. En dat spat bij RTL, veel spel, spel, ja, van een beurt af. Hè? Ja, dat is waar. En ja, RTL krijgt nu dan een hele grote concurrentie in SBS. Maar ik denk wel dat het is de tijd nodig heb. Want, ja, dat denk, ik, dat denk ik ook wel, ja, en uh, dat, dat, dat komt allemaal wel weer. Het, het, het, het, het, het is net de commerciële zenders, dat vertrekt gewoon niet. Hij bouwde de nou, we wachten er weer af. Ja, maar, het, het, het, uh, mijn man van alles, ja, ik, ik weet het niet. Het is, het is weer zoiets van, uh, wij kijken op een gegeven moment mensen van, uh, van boven, de, boven de 50 jaar, kijken er graag naar, die vinden dat misschien wel leuk. Ja. Maar ik, ik, ik, heb, ik ben zelf ook boven de vijftig, maar ik vond me echt niet. Ik wou net vragen, Henry. <laughs> ja. Precies, ik vond het echt heel leuk, maar ik heb wel, wel X-Factor even gekeken uiteraard. En, ja, uh, ja, ik ook. Ja, en uh, ik, ik, vond, ik vond het wel leuk. En in ieder geval zelfs het was zo erg dat ze het personeel verzoeken wat kijkzijfers betreft. Uh. Ja, dat ja, is, hoorde als, Dat is inderdaad zo. Maar wat vind jij dan aan de uitslag, Henry? Heb je die gezien, uh, de uitslag van oh, Popstars? ja. Of, uh, sorry, x X-vector. Ja, die heb ik uiteraard gekeken. Daar heb ik heb natuurlijk wel weer een uitgesproken mening over. Uh, ik ook. Vertel. Ja, ik ook. Dus zo dat... Uh, Tania heet hè, die eruit is. Ja, ja oké, okay. uh, het is niet, het is niet, niet de slechte zangeres, het is een van de, een van de betere zangeressen. Aan de andere kant, het is ook niet, ze heeft een eigen sound. Huh? Nee, maar uh, ik, vind dat, ik, vond ze, ik vond haar veel beter dan dat andere meisje. Ah. En uh, ja, ja. ik vond dat ze een hele mooie uitstraling had. Ja, absoluut. Nou, dat, dat, dat, dat heb ik volledig met jullie eens. Uh, het is een hartstikke leuke meid. ziet er goed uit. Pak goed op beeld. Uh, spontane uitstraling. Aan de andere kant, het is, ze heeft geen eigen sound. En ik denk dat daar een beetje de, de, de kop kost, gezegd. Ze moet hun eigen sound leren ontwikkelen. Um, als je een eigen geluid hebt, dan ben je herkenbaar. Uh, als ik haar liedje hoor, zing oh, is, is dat nou Tania? Ja, dat is dat moet Tania zijn. Dat kan niet anders. Nou, en dat gevoel had ik dus niet gisteren. Nee. Uh, ik moet er gelijk wel bij zeggen, ik heb dus andere kandidaten gezien, waarvan ik vond dat die uh, echt door de man ja, het ja. voor Tim, maar ik vond Tim vreselijk slecht. Ja, bijvoorbeeld. Maar sowieso uh, zo, zo dat meisje, hoe heet dat nou, met, met het hele mooie witte, met die kleding aan. Die ook in de sing-off stond. Die uh, door is gegaan. Ja. ja. Ik vind persoonlijk dat zij niet door had mogen gaan. Nee, dat vond ik dus ook. Als je het vergelijkt met een andere meisje. Als, als je kijkt naar, uh, qua... Uh zingen. technisch gezien is het uh, natuurlijk gewoon een stuk minder dat, hij, dat is. dat ben ik op de met jullie eens hoor. Uh. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een herkenbaar soundje, want uh, ja. zij heeft een stemgeluidje zo, tussen Madonna en Buffy in. Ja, nou dat vind ik wel heel erg hoog gegeven, want ik ja. vond er gereed aan. Nee, ja, het, het, het was zo'n technisch en daar ben ik het ben ik echt wel met jullie eens. eens. Het was het gewoon niet goed genoeg, denk ik, om, nee. uh, om dat programma te winnen. Dat, dat is van een feit. Ja. Um, uh, maar ja, zo kun je natuurlijk alle kanten op met van wie laat je doorgaan en wie niet. Ja. En uh, de, ja, de kijkers hebben dat massaal gekozen, toch voor, uh, voor haar. En uh, helaas niet Sotania. Terwijl ik ga toch wel even de beter vinden in het programma. Ja. En ik kan een aantal kanaal wijzen die ik persoonlijk vind, minder vind, zo'n de uiteraard. Dat ja. wordt natuurlijk of opgehemeld als zijn er de nieuwe uh, Justin Bieber. Maar daar ben ik het absoluut niet mee eens, want die heeft absoluut de klasse niet en de uitstraling niet van Justin Bieber. Um, uh, ja, dat ja, is toch een leuk joch, ben weet je wel. Uh, ik heb het leuk vertellen. Uh, maar technisch is hij gewoon, was hij gewoon ja, vreselijk slecht. Het was nou. gewoon echt niet goed. Dat is echt waar. En ik vind het ook heel erg jammer, want uh, er is een paar X-Vectors uh, geweest waar je echt toptalent bij zat. Maar ik ja, vond ja, ja. deze de X-Vector om naar te kijken, zo, en zo uh, qua talent, uh, echt minder. Op een gegeven moment houdt het ook een beetje op met het uh, talent in Nederland, uh, denk ja, ik. Ja, ik denk het wel. En dat, dat is ook een rem. Hmm. Maris je, je, vanavond vanavond, dus Wijnen. Maurice Wijnen. Vorige week ook verteld heeft hij zegt dat er te weinig klasse zit in het uh, programma. En dat uh, ik heb eens goed kritisch uh, geluisterd en, en gekeken. En daar moet ik natuurlijk wel. Uh, geluiting geven, want de kwaliteit zijn maar bij een aantal aanwezig en wat daarna komt is gewoon beduidend minder. Ja. er zijn twee of drie apps waarvan ik zeg van, nou die horen echt in het programma thuis en die vind ik echt goed en die vind ik ook klas hebben en de rest, ja, dat houdt, houdt het een beetje op. En ik vond de twee gisteren uh, bijvoorbeeld, als je die goed pakt, ik vond ze echt verrassend. Dat had ik niet verwacht. Ja, ik denk het helemaal mee dat vorige week was het iets minder. Ja, toen zat ik ook in de single dacht ik hè? Ja. Ja. en uh, ik vond die meiden het geweldig gedaan hebben en ik vond het de, de, de harmonisch gedeelte het harmonische het, het, de samenzang uh, die vond ik hartstikke goed gisteren en een leuke act, uh, zagen er goed uit uh, ja uh, ik, ik vond ze inderdaad misschien wel beter dan het Lisjes gisteren en dat, dat, vond ik, dat vind ik verrassend want ik vind dat Lisjes, daar ben ik altijd fan van geweest uh, de afgelopen tijd en die vond ik beduidend minder. Ja, en wat vind je dan van blinde Ed? Van blinde Ed? Ja, ik vind de keuze om een nummer van elders te doen, vond ik, uh, vond ik niet slim. Ik nee. vind Ed een, een hele goede bloe heeft, ja. uh, een rauwe stem, um, uh, dat past niet bij een nummer van elders. Nee, klopt. Nee. En um, daar heeft hij wel een beetje de plank misgeslagen, denk ik. Dat had hij niet moeten doen. Maar Ed heeft natuurlijk ontzettend veel credits nog bij het publiek schijnbaar, want uh, hij is, is mezelf van die jongen gestemd en hij heeft natuurlijk een bepaalde, en daar heeft het, heet het programma ook, expecteren. en dat heeft hij daar natuurlijk wel. Ja, dat is waar. En ik denk dat hij eens goed na moet denken van, wat voor nummer ga ik wel nou pakken? En ook zijn, zijn zangcoach, die moet eens dus heel goed nadenken van, wat laat ik Ed inderdaad dit soort nummers wel zingen, want daar is hij het minder in. En ik denk dat er heel veel nummers uh, zijn, van de blues, uh, wat hij ontzettend goed kan zingen, daar ben ik van overtuigd. Ja, ja, zeker. Dus, uh, ja, ik, uh, ik zeg, niet. dat zijn heel veel dingen waarvan ik zeg van ja, uh, X-Factor, uh, leuk, maar uh, ja. uh, nee, er zijn inderdaad uh, toch uh, zwakkere kandidaten bij en, en een aantal beter zijn er al uit. Ja, nou ja, X-Factor voor zover. Volgende week gaan we natuurlijk verder bespreken. Ja, ja, ja. Heb jij nog een, uh, nog een berichtje voor ons? Ja, ik heb een uh, leuk dingetje. Ik heb namelijk uh, de videofilm van... Uh, omdat die toppers zijn, toen ik op zoek naar de vijfde topper. Dan heb ik even de, de, van de kandidaten, dus uiteraard Dries Wolfing, ik heb hem even bekeken. Ja. Uh, daarin heeft hij zich neergezet met een, een grote blonde pruik op. Ja. Uh, uh, Gordon gemuteerd. En, uh, daar zo zong hij, uh, uh, hoe heet het ik het even uh, Ik hou van jou. Ja. Dat is 1992. Ja. En. Uh, daar doet hij elke gooi om die vijfde topper te worden. Ja. ja, dat hebben we gezien. Maar weet je, Henri, een van de regels die uh, in, de to in die topperslijst uh, staat, is dat je geen videoclipjes mag inzenden. En dit is duidelijk een gemonteerd videoclipje. Absoluut. Absoluut. Dat is ja. oneerlijk. Ja, ik vind Ries een ontzettend sympathieke kerel, je kunt er bij me lachen, en, maar om uh, te zeggen van nou, uh, dat is het nou, wel, ik vond het niet eens goed. Nou, de, denk jij dat hij een kans maakt? Hij staat op nummer 1 op dit moment. Ja, is dat zo? Ja, ja ik denk dat hij wel een kans maakt, uh, absoluut. Hij is natuurlijk iemand die uh, binnen dat veld uh, best wel veel past. Ja. Uh, hij is een beduidend minder zanger dan uh, de rest van de groep, absoluut. Uh, Andries ja. is natuurlijk is absoluut geen goede zanger, maar hij kan zijn stem leuk verdraaien, weet je wel, als zijn de sound van de toppers. Uh, maar hij heeft niet de klassen van, uh, van, van een Joling of van een, uh, van een Gordon. Ja. Absoluut niet. Maar ik denk dat is het is op passen. Ik zou me goed dat niet weten wie het anders zou kunnen doen. Nou ja, misschien een, uh, ja? iemand die auditie heeft gedaan dat via 5minuten.tv. Ja. <laughs> uh, als je kijkt naar de kroes bijvoorbeeld. Die, die, die geluiden waren ook een tijdje. En de Koers is denk ik niet een type dat daarin thuis hoort. Niet. Uh, uh, want is gewoon een, een, een goede zanger. Die een eigen sound heeft. Of hij nog past bij de toppers. Ik betwijfel. Ik denk dat, dat, dat, dat Dries misschien wel uh, de meeste kans maakt op dit moment. Ja, maar bij deze wedstrijd vind ik eigenlijk gewoon dat het uh, naar een onbekende Nederlander Ja, moet vind, gaan. Ik ook, vind ik, ik ook. Ik denk uh, dat deze wedstrijd leuk is. voor iemand die, die het, uh, het wereldje nog niet kent. en uh, die graag een keertje in de arena wil staan. Dat, ja, dat zou ik persoonlijk ja, heel leuk ja, ja. vinden. Ja, en aan de andere kant, als, als Dries Roef, ik wim. Dan denken de mensen van, uh, nou ja, ik heb eigenlijk voor niks meegedaan, want het zou best kunnen ja. toen hij zich aan had gemeld van, uh, oh, hij wint toch wel. Ik ben het met jullie eens hoor, dat zijn dan die dubbele gevoelens zoals het uh, die, je dan, die je dan in je oproept. En dan denk je ja, nou, waarvoor moet een Dries Roving nou weer meedoen? Hij is toch al een bekende Nederlander met een ja. stembroek. Ik bedoel, hou het daar dan bij. En ja. Ja, zorg dat je je eigen carrière verder uitbouwt, want daar was je toch hard mee bezig. Ja goed, dan zie je dat, als je het zo bekijkt, denk je van, ja, dan moet ik jullie wel gelijk geven daarin hoor. Maar ja. uh, ja, we, we wachten wel eens even af. zie zien het wel. Um, ik, ik ben echt benieuwd wie de volgende... Uh, wie de volgende gaat worden die uh, in die finale komt? Ja, want we o, hebben we? nu uh, Judith, we hebben uh, Danny Christi... Danny Nicolai. Nicolai, <laughs> Danny ja. Christian. En uh, we hebben nu... Uh, Wesley. Wesley, inderdaad. Ja, en toen uh, zit er nog steeds niet bij, hè? Nee, terwijl die wel op 1 stond. En gisteren nog op 50, dus uh, het klopt natuurlijk ook niet helemaal, die telling... Nee, ja, natuurlijk niet. Dat kun je natuurlijk wel, wel zien. En, uh, en maar de toppers hebben natuurlijk wel, wel degelijk een eigen mening. En, uh, ja, ik, ik, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik, ik, ik kies ze dus nog steeds bezig. En, uh, hij laat wel van zich te doen spreken, zoals dat heet. Hij was toch weer duidelijk opgevallen met zijn, met de video, met zijn videoclip. Maar ja, ik denk dat hij dat inderdaad niet doen. <laughs> dat is dus iets wat hij waarschijnlijk anders moet aanpakken. Gewoon eerlijk, uh, gewoon eerlijk uh, een eerlijk eigen gemaakt zo in de huiskamer opsturen op en kijken hoe ze daarop reageren. We gaan het zien, Henry? We gaan het helemaal zien. Um, maar ja, jongens, laten we in ieder geval. Uh, laten we hopen dat we een heerlijk uh, paasweekend krijgen. Ik heb begrepen dat alle uh, hotels, um, uh, campings. en uh, de omgeving van Zandvoort en omstreken. helemaal volgeboekt zijn. Dus jullie krijgen lekker druk uh, dit weekend. morgen en overmorgen. Oké, okay, zeker weten. Henry, dankjewel. en uh, tot Heine volgende, volgende week dagen. Graag gedaan, jongens. Ja, in de nederde ja, luisteraarskinding thuis op de graag, graag de volgende, volgende week weer. Oké, okay, hoi. Oh. Bright Lights, Bigger City en zo eindigen wij Entertainment View voor deze zaterdag 23 april 2011. Ja, dit was hem dan weer. En uh, ja, helaas zijn wij er volgende week niet, want dan is het Koningendag. Dus heel veel plezier tijdens Koning Maar die week daarop zijn we natuurlijk volop weer aanwezig bij Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. Fijn weekend en uh, tot over twee weken. Ja, CFM met een hoofdletter zetje. van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits.